Volgens premier Fillon zijn 47 Fransen om het leven gekomen. Daarnaast worden nog zo'n 30 mensen vermist. Alleen al in de regio van Dee vielen 29 doden. De meeste zijn verdronken. Diverse dorpen in de kustregio staan onder water en de schade is enorm. Zo'n half miljoen Fransen zitten nog altijd zonder elektriciteit. Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft een miljoen euro gereserveerd voor noodhulp. Voor de vierde week op rij staken de ambtenaren. Zo wordt op het provinciehuis van Drenthe tijdelijk het werk neergelegd. ...en gaan in Rotterdam verschillende gemeenteafdelingen klussen in wijken. De vakbonden Advocabo FNV en CNV Publieke Zaak... ...en de belangenvereniging CMHF willen niet dat de lonen worden bevroren. De organiserende instanties willen de actie zoveel mogelijk publieksvriendelijk houden. Later deze week wordt er gestaakt in onder meer Arnhem, Bergen-op-Zoom en Leiden. Het aantal doden door geweld in Irak is de afgelopen maand flink gestegen. In februari kwamen 352 Irakees om het leven door aanslagen... Dat is bijna een verdubbeling van het aantal doden een maand eerder. Met de verkiezingen voor de deur neemt het geweld in Irak toe. Op 7 maart kiezen de Irakese een nieuw parlement. Die verkiezingen worden een cruciale test voor de verzoening tussen de Soenieten... die onder Saddam Hussein aan de macht waren... en de Shiiten die tegenwoordig het land leiden. De Chileense president Bachelet heeft een aantal noodmaatregelen genomen... vanwege de zware aardbeving van afgelopen zaterdag. Tienduizenden militairen zijn ingezet om slachtoffers te helpen... En ze moeten ook voorkomen dat er wordt geplunderd. Ook is er een avondklok ingesteld. Vooral, de zwaar, vooral in de zwaar getroffen stad Conception werd er in de eerste uren na de aardbeving massaal geplunderd. Mensen waren op zoek naar eten en drinken. Maar er werden ook televisies en wasmachines meegenomen. Het weer, zonnige periode en kans op een enkele bui. Het wordt ongeveer 7 graden. Dit was het. En...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 Met, met nu de herhaling van Zandvoort een op zaterdag. Van Zandvoort op zaterdag. En we gaan snel over naar Joop Wat Wat er is gescoord. Joop. Ja, even voor vier uur. Een mooie aanval van Zandvoort. Over de linkerkant. Michel Laas zet de bal voor. Uh, Ivo Hoppen staat helemaal vrij. En met een prachtige mooie boogbal met het hoofdje maakt hij Zandvoort 2-0 los van HBOK. En daar worden we blij van. Goed begin van de derde laatste uur, dacht ik zo, uh, Albert. Ja? ja, betere nieuws dan we hadden we niet de dacht ik wel. Nou, we houden de wedstrijd in de gaten. Tot aan Kwart over vier, het einde van de wedstrijd met Jan van Es. Is weer wat muziek op de zaterdagmiddag, de Zalvoortse radio met nu de Tramps en de disco classics party. In deze platen langskomen. De ja. Bar Battle Beats. Ja, helemaal te gek. Metkom Medcom weg in de speciale disco remix. Want uh, tijdens uh, de Bar Battle van aanstaande donderdag gaan uh, veel uh, discoplaten langskomen. Uit de 70s en 80's. En wie gaat de Bar Battle verzorgen? Nou, dat is volgens mij de gemeente Salford. Ja. En aan de telefoon hebben we Jolanda. Goedemiddag. Hallo Rob. Hallo goedemiddag. goedemiddag. Hi. Hallo. Het is uh, de personeelsvereniging van de gemeente. De personeelsvereniging. Oh, kan je nog even de luisteraars uitleggen voor wie niet weet wat een bar battle is, wat het in grote lijnen inhoudt? Ja, nou een battle is gewoon natuurlijk een strijd en het is dus een strijd tussen drie bars en het is Fame, de Klikspan en Lauren Hardy en er zijn dan twaalf teams en wij moeten uh, ieder uh, team gaat het een keer tegen uh, opnemen. Om een leuke feestavond te verzorgen. En dan gaan uh, de jury gaat dus bepalen wie uh, de leukste avond heeft verzorgd. wie heeft de meeste omzet gedraaid. En wie heeft de ludiekste acties gedaan en zo. Want uh, het is de bedoeling dat je dan voor een goed doel uh, geld gaat ophalen. De folies zijn voor een goed doel. En uh, je kan zelf dan nog uh, via bepaalde acties kan je nog uh, wat extra doen. Zoals je bijvoorbeeld, de circuitpark hebben toen een pak verkocht van een van de coureurs per opbod. Ik had zelf in mijn hoofd om de burgemeester om te kijken of hij een, een lunch wilde ter opbod. Maar uh, helaas dat, dat ziet hij niet zitten. Het <lacht> leek me wel leuk. Maar, uh... Ja, maar je moet wat hebben toch, Jan? Ja, nou, we hebben nu dus zo gezegd, van, nou ja, voor het goede doel kan je een plaatje aanvragen uit de jaren 70, 80. Hopen dat ze we hem hebben natuurlijk. Maar uh, dat kost dan 2 euro. Oké, okay, en wie gaat de muziek verzorgen? Erik uh, Leffers uh, gaat dat doen. En dat is uh, mijn collega, die, uh, ja, die is eigenlijk wel een van de feestbeesten van de gemeente Zandvoort. En hij is altijd een hele goede speaker. Ja. Dus uh, hij gaat uh, ook de aanvallen een beetje, de mensen een beetje oppeppen en zo. En we wilden dan ook nog uh, dat je kan raden hoeveel knikkers er in de pot zitten. En, uh, dat wordt gewoon dat het een leuke swingende boel wordt. En uh, we zijn met je vijven. Uh, Laura Boei, Hans van der Weerhof, Rita van Duin, Erik Leffert en uh, mijn persoon. Die en uh, hoe staat het met jouw kwaliteit en achter de bar? Kan je een biertje ja. tappen? Nou, ik heb ooit wel eens een keer met carnaval een hele avond uh, bier getapt in Ulicum. Uh, in Vroeger had je nog van die enorme feest daar. I ja, klopt. Weet je nog, toen heb ik vanuit de heup geschonken. Dat weet ik nog wel. Oké, okay, dus uh, de enige barre ervaring is jou niet, uh, niet, uh, niet vreemd? Nee, maar weet je, het is sowieso het personeel van de kroeg zelf, die zitten er gezellig uh, bij. En als er dus uh, problemen zijn of zo, dan kunnen ze altijd nog een keer uh, even ons even helpen ofzo. Aankomend donderdag dus in de ja. klikspaan, Jolande. Ja, dat klopt. En uh, hoe laat gaat het allemaal beginnen? Het is uh, van 8 tot 1. En uh, ja, we zijn vorige week, afgelopen week ben ik in Veem geweest. En uh, ja, ik hoop dat het bij ons dat de mensen toch wel iets vroeger komen. Want het was, uh, daar uh, kwam het wel moeizaam op gang, dat je, gevoel had ik wel. Ja, de concurrentie goed in de gaten dus. Ja, ja, precies. We moeten wel een beetje kijken of wij... Uh, ...of wij dit kunnen overtreffen. Ik heb ook geen idee of ze ergens stand bij houden en zo. Dus, uh, qua, qua omzet wordt het bekeken, maar het is natuurlijk niet helemaal reëel. Want bijvoorbeeld uh, zo'n fame, daar kunnen veel meer mensen in... ...als uh, in de klikspaan en in de uh, en Hardy. Uh, ik denk qua grootte dat je eerst klikspaan hebt... ...dan Laurel Hardy en dan fame. Qua grootte. Ja, maar dat kan je natuurlijk weer herleiden... ...als je er een goede, goede wisselwerking, een sommetje op berekent... ...kan je ja, natuurlijk het percentage wel weer herleiden. Ja, dat kan je gaan doen, ja. ja. En, uh, en ik begrijp dat volgende week uh, ons eigen uh, on-air event uh, wat gaat doen in Lauren Hardy. Ja, dus die zegt alweer van ja, we gaan bij jullie even de kunst afkijken. Dus we, okay. kijken we bij elkaar in de keuken. <laughs> Oké, okay. hartstikke goed. Aanstaande donderdag vanaf 8 uur ja, de personeelsvereniging ja. van de gemeente achter de bar. Ja. In de Komt allen. In de klikspan ja. Komt allen. Krijgen we ook nog een cadeautje als we komen? Uh, knipoog van de barfraak. De, de ja, absoluut een knipoog. Oh, oh. Ja, ik ja, kan geen drankjes weggeven helaas. Nee, geld is voor, allemaal voor het goede doel. Allemaal Helemaal goed. voor het goede doel. En de vol is ook voor het goede doel. Dus ja, maar uh, ja, doe dat lekker. En, uh, zorg dat de mensen die, uh, het, het goede doel zijn er verschillende. Wij hebben zelf gekozen voor pluspunt. Oh, ja. En uh, volgens mij had de uh, On Air Eventie, die hadden iets met uh, Make-A-Wish uh, Foundation of zo. Dus nou, maar eerst zijn jullie aan de beurt en het geld gaat naar pluspunt. Geweldig initiatief ja. en een geweldig, uh, geweldig doel. Ja, Dat is voor het vakantiekamp, weet je wel, zomer. Ja, ja, super. Ja. Hartstikke goed. Dat hartstikke leuk, dus komt allen. Jolanda. En dan moet je natuurlijk een jaren 17 nummer in start, hè? Een beetje... Nou, dat, ja, dat is Rob, hè. Rob is de baas, dus ik weet niet ja. wat hij nou klaar heeft liggen. Maar uh, je zult het horen. Zeg, okay. heel veel sterkte donderdag. Ja, bedankt. En bedankt dat je even in de uitzending wou komen. Graag gedaan. Oké. Okay. Tot weekend. Doe. Hoi. De personeelsvereniging van de gemeente die gaat aankomende donderdag laten zien wat ze kunnen. Tijdens de Bar Battle 4 maart in de Klikspaan. Lekkere classics uit de 70s en 80's. En dit was er ook eentje uit die periode. Ja. We hadden Rick James en Glow. Voor het slot van de tweede helft en het slot van de wedstrijd van vandaag schakelen we snel weer over naar Joop Vares. Gaat het nog steeds lekker voor SV Stalvoort? Ik zit op hete kolen, jullie schlet zo! Dan is er een in de uitzending. Oh, hallo, hallo, hallo. Van yeah. ik Brengt Sanford 3-1 daarvoor. Het, het, het HBK alle kansen om gelijk te komen. Het werd 2-1. En nog een minuut daarna Een hele mooie kopbal die raakkelings langs ging. Alle spelers van HBK dat hij eigen. Maar hij raakte net goal niet. En zojuist een prachtig doelpunt. En ik denk dat het van... Uh, ja, zilgen. Of uh, Patrick van Oort ik kon het niet helemaal goed zien. hij het ergens toe. Sandvoort leidt met 3-1. En het kan niet echt lang meer duren, denk ik. Want het, het, ik heb al gezegd, een minuutje of drie. Uh, zo een beetje uh, extra tijd. Maar dat is het volgens mij al. En dat, uh, ja, dat, uh, dat, uh, dat ligt een beetje op Sandvoort op de grond. Jongens, schep de bal even uit. Kom op, we hebben sportief. Dat gebeurt allemaal. Is dat, oh, leuk. Ja, prima. Zandvoort is op dit moment met 10 man bezig. Dat is trouwens je al een paar minuten, want er was een overtreding van uh, een van de jongens van HBLK en een van de spelers van HBLK en van zijn, zijn medespelers was het dan niet mee eens. Die schopte die bal keihard richting de scheidsrechter. Die accepteerde dat niet. Gaf een gele kaart. En dat was zijn tweede gele kaart. En daar kon dus vertrekken. En HBLK speelt dus met 10 man. Nu is dan eindelijk het spel stilgelegd en kan er een kampman, de verzorger van Zandvoortje, het aarzen gaan uh, behandelen. Ja, en uh, dat duurt natuurlijk er eventjes. En uh, de, uh, de tijd, die tikt natuurlijk door. Maar die zal ongetwijfeld erbij geteld worden door deze scheidsrechter. Goeie hij zat overigens niks mis mee. Hij uh, uh, heeft het, het spel goed in handen gehad. Een enkele gele kaart, ja, daar ontkom je niet aan. Maar dat waard, was dan ook echt helemaal noodzakelijk. Nu is uh, dan die bestuurbehandeling... en het zal u ongetwijfeld... het zal zeker wel een halve minuut tot een minuut bij gaan tellen. Want uh, die behandeling is nog steeds bezig. Kan bij Cheert uh, Arissen. Uh, Arissen, die waarschijnlijk tegen zijn schenen aan is getrapt. En daardoor behandeling nodig heeft. Uh, uh, ze zal zelf... Zijn, ze, zelf uh, boem, waarschijnlijk zelfs zijn, uh, zijn enkel... Ja, ik zie dat hij met zijn enkel bezig is. Maar goed, ondertussen ligt de nog steeds op de grond. Komt nu opstaan. En ik vraag me af, ja, hij kan niet meer wisselen, want er is al drie keer gewisseld bij Zandvoort. Dus Arisje zal door moeten, wil Zandvoort niet met die man komen te staan. Goed, Arissen stompelt nu weer naar zijn plek toe. En we gaat die schijfzetten doen. Ja, in de worp. En dat wordt er genomen door uh, HBLK. Komt die bal hoog voor in, in, in het doelmond. Max Aardewer kan wegkoppen. Uh, Jan Sonneveld transporteert die, die bal verder naar voren. Aardewer is nog een keertje koppelt. Probeert daar de zulke te bereiken. Dat lukt niet. En HBOK is weer in balbezit. En als steeds Sati die schijf zet het doorspelen. En dat is Jan Sonneveld. Uh, nee, Patrick van Oort. je komt er helemaal verkeerd in de voeten van de linker buitenspeler van HBOK. En de ABLK is weer in balbezit. Op de helft van uh, Zandvoort gaat nu die bal weer de, de, de echt, echt die pompen. Natuurlijk moet hij hem pompen, want die bal Doeltoe doel toe van Zandvoort en die wordt tegengehouden nu door uh, Jan Sonneveld over de zijlijn, HBOK, mag gaan gooien. De hoogte van het 16-meter gebied van Zandvoort krijgt die bal terug buiten spel, zetten, er wordt gevlacht ook. Uh, hij negeert het signaal van de scheids van de En de bal gaat nu over de hekken en hij vraagt een nieuwe bal. Die gaat dan ook natuurlijk komen en ondertussen vliegt hij nog steeds niet af. Ik ben benieuwd hoe lang deze man nog door laat spelen. Overigens nogmaals, een goede schijf zet er niks mis mee. Maar voor mij mag je nu wel even een sluitje gaan gebruiken... om het einde van die wedstrijd aan te kondigen. En Zandvoort heel onverwacht en de drie punten te geven... tegen een team dat in principe sterker is dan Zandvoort... maar vandaag niks heeft kunnen laten zien. En dat is het eindsignaal. Ja, verdient, Pak hey. Drie prachtig mooie punten tegen HBK... de nummer vier van de ranglijst. die met hangende hoofdjes nu richting de kleedkamer gaan lopen. Zandvoort pakt drie hele nuttige punten. Een mooi resultaat voor uh, SW Zalvoort Na zo'n lange rustperiode, zeg maar? Ja, denk ik wel. Ja, uh, we hebben dus... natuurlijk uh, twee weken geleden nog gespeeld. En uh, dat werd toen 5-0 en nu dan uh, 3-1. Goed bezig, denk ik. Ja, maar laten we uh, gewoon naar boven kijken. En uh, niet uh, naar, naar, die, naar die eerste klasse. Dat hebben we niet nodig. Salford moet gewoon in deze klasse blijven. Volgend jaar er niks te zoeken. Maar laten we toch maar even boven die helft van uh, de competitie uh, blijven. Oké, okay, Jan, dankjewel en heel fijn weekend maar Tot een andere keer. Dat was Japfresh. We hebben vandaag gewonnen tegen het begon op klompen. Ja. Here, looking like you do, you're making staying over here impossible. Baby, I'ma say your art is incredible if you don't have to go. go. Do you know what just started? I just came here to party. Now we're rocking on the dance floor, acting naughty. Hands around my waist, just let them reel. Then have just a chest Now when face to face Cause I wanna take you up ready to explode what goes on between us no one has to know this is a private show uh, you know i just started i just came here to party now we're rocking on the dance floor acting naughty your hands around my waist just let the music Door Rihanna deze plaats. Ja, oh, Rihanna. Het is een cover dus. Een cover, ja. Hij heeft hem gejat. Jamie Callum hoorde je en please don't stop the music. Nou, we zijn natuurlijk helemaal in de band van de politiek. De gemeenteraadsverkiezingen van de aanstaande woensdag. En gisteravond was er een, een jongerendebat in Café Neuf. Super politics, het nuf deel 2, want het was alweer de tweede keer. Okay. Een van de gespreksleiders van het debat is Lena geweest. En Lena hangt nu onder de knop. Goedemiddag, Lena. Hoi, goedemiddag. goedemiddag. Hoi. Hallo, ja. al een beetje bijgekomen. Ja, ja, ja. Het was, een, uh, was verbaal natuurlijk uh, heel sterk allemaal. Partijen en, uh, en uh, de jonge kiezers die uh, lekker met elkaar in discussie gingen. Maar het was de, de moeite waard. Wat voor, uh, wat voor onderwerpen zijn er zoal uh, levendig, zoals onder de jongeren? Nou, we hebben drie rondes eigenlijk gehad... waarin we met elkaar in discussie gingen. Uh, drie rondes met een aantal verschillende thema's. Uh, waar we het vooral over hebben gehad... is uh, jongerenhuisvesting en het horecabeleid. Uh, dat zijn toch wel de twee, uh, de twee thema's die jongeren natuurlijk heel erg aangaan. En uh, vrijwel elke partij had wel... Een, een aantal speerpunten over, uh, over dit thema. Alleen ja, elke partij gaat het natuurlijk wel anders aanpakken en anders uh, uh, interpreteren. Dus de, daar hebben we het vooral over gehad. En uh, kijk, er waren natuurlijk ook jonge vertegenwoordigers van de diverse politieke partijen. Even, ja, even terug uh, naar de huisvesting. Het is al een hekelpunt uh, door de jaren heen geweest. Huisvesting voor jongeren. Zijn ze ook met concrete uh, ideeën uh, uh, zijn er op tafel gekomen? Nou, jongeren zeiden bijvoorbeeld... van: waarom kunnen we niet in uh, Nieuw-Noord... Uh, op het Korendeksterrein... Uh, uh, leuke huizen laten bouwen... maar dan niet van, geen betonhuizen... Uh, maar een beetje, uh, een beetje leuke huisjes... maar we hoeven echt geen drie slaapkamers. Want uh, ja, dat is nu een beetje het probleem. Uh, de huizen die er zijn... Dat zijn toch vrij grote appartementen. Nou, daar, daar hoef je ook helemaal niet uh, in te wonen als iemand uh, van twintig in je eentje. Nee. Dus uh, ja, dat was een, uh, een, een, op een oplossing. Verder, uh, misschien nog wat appartementen in Louis David's carré die beschikbaar gesteld kunnen worden voor, voor jonge mensen die gaan uh, die voor het eerst ja, zeg maar op zichzelf gaan wonen. En wat ook uh, ja, wat vooral naar voren kwam is. Hoe, uh, hoe komt het dat er zo dat, dat, het niet, uh, dat het niet evenredig is? Dus dat er meer huizen, dat er genoeg huizen zijn in principe, maar die niet voor jongeren geschikt zijn. Nee. En uh, daar kwam het antwoord eigenlijk op uit dat, uh, ja, dat zandvoort natuurlijk veel is vergrijst. En dat heel veel oudere mensen uh, ja thuis willen blijven wonen. Maar nog steeds wonen in het huis waar ze vroeger met een heel, heel hun gezin woonden. En uh, aangezien zij niet uh, uh, zeg maar naar, een, uh, naar een tehuis gaan, uh, kunnen jongeren niet doorstromen. Dat nee. was uh, een van de redenen uh, ja, waardoor die ongelijkheid zeg maar, naar voren is, of zo groot is hier in Zandvoort. Oké, okay, dat was dus een, een statement vanuit de jongeren. En die hebben het dan voorgelegd en besproken met de verte, jonge vertegenwoordigers van de diverse politieke partijen. Gaan die daar nou ook wat mee doen met, met bijvoorbeeld het huisvestingsverhaal? Gaan ze daarmee dan binnen, de, binnen hun eigen fracties, om het zo maar eens te zeggen, dat aan, aankaarten? Ja, zeker weten. We, partijen als VVD, uh, GBZ, uh, zelfs de OPZ, die had, nog, die had daar nog een woord voor. Uh, die wilden zeker weten... zeker uh, flink aan de slag gaan de komende vier jaar... om betaalbare woningen in, uh, ja, in, in zand voor te zetten. Uh, niet alleen betaalbaar, maar ook woningen die passen bij uh, jonge mensen. Dus dat betekent uh, geen... Uh, ...woningen met drie of vier slaapkamers en een grote tuin... ...maar gewoon één of twee kamerwoningen met een balkonnetje... ...want dat is ook prima genoeg en daar is zeker wel naar geluisterd. Oké, okay. tweede punt wat je wat aangekaart werd was het horecabeleid. Wat waren daar de op- en aanmerkingen over? Nou, het, ging vooral, uh, het was een beetje tweeledig. Het ene deel ging over het strand. Moet, uh, moeten uh, strandpaviljoens jaar rond uh, hier in Zandvoort zijn of juist niet? Um, trekken we dan uh, het dorp leger? Blijft iedereen naar het strand gaan? Of is het juist goed dat mensen dan in ieder geval naar het strand gaan? Want dan zijn ze in ieder geval in het dorp. Ja. Uh, dat was deel 1. En deel 2 ging het om ja, hoe uh, krijgen we alle leegstaande panden... Toch weer vol, want in Zandvoort staan heel veel panden leeg. Ja, en uh, ja, daar moet weer uh, daar moet wat aan gedaan worden. Dus dat was eigenlijk een tweeledige discussie. En uh, ja, de politieke partijen zeiden van, ja, dat de panden leeg staan. En dat is natuurlijk heel vervelend. Alleen daar kan een gemeente zelf natuurlijk niet zoveel aan doen. Want het is puur uh, ondernemersgericht. Ja. Uh, de huur is nou eenmaal hoog. Misschien kunnen we daar wel iets aan doen. Maar in principe is, dat geen, uh, is het geen gemeentelijke kwestie. Dus ja. nou dat begrepen jongeren op zich wel. Uh, over uh, ja, de Jaronpaviljoens. Uh, ja, daar waren de meningen over verdeeld. Uh, zelfs ook onder de jongeren. Want uh, sommigen zeiden van nou, ze moeten altijd uh, uh, alle standen moeten altijd. Uh, um, het jaar rond open zijn en ook nog eens uh, sluitingstuiten verruimen. Want dan uh, heb je meer, uh, uh, meer kans dat meer mensen in, in Zandvoort komen. Ook van buiten Zandvoort. Terwijl andere jongeren juist zeiden van... ja, maar dan trekken we juist het dorp leeg. En dan blijft iedereen op het strand. En dan komt er daar weer heel veel overlast... omdat uh, mensen dan daar al hun spullen laten liggen... en dan weer terug gaan naar huis. Ja. Dus Hoe... dat, dat was een beetje tweeledig. Oké. Okay. Hoe was de opkomst? V vond, je, vond je het goed of vond je het, had het beter gekund? Nou, het kan altijd beter. Ja, goed. zeker gisteravond. Uh, er waren heel veel brieven gestuurd naar alle jongeren die voor het eerst zouden gaan stemmen. Ja. Uh, nou, van de, van de jongeren heeft maar in totaal 0,2% ervan gebruik gemaakt. Nou, dat uh, houdt in um, 11 jongeren. Ja. Nou, dat is dus eigenlijk uh, ja, is... heel erg slecht. Ja, klopt. Maar uh, je kunt eigenlijk ook nu beseffen van, nou, het leeft gewoon niet. Ja. Of de, het feit hoe, hoe ze zijn benaderd is gewoon niet goed gegaan. En dat is zeker iets voor de toekomst om daar verandering in te brengen. Ja, die jongeren die uh, aanwezig waren, hebben die nog uh, vertrouwen in Zandvoort? Uh, ja, dat wel. Ze willen allemaal dat het dorp leuker wordt en uh, beter wordt. Want ze vinden eigenlijk ook dat Zandvoort uh, weer goed op de kaart moet worden gezet. Dat er ook meer mensen vanuit uh, bijvoorbeeld Haarlem en Amsterdam ook weer naar Zandvoort komen. En niet per se om te wonen, maar dan vooral om hier uit te gaan en om hun geld te besteden. Is het, uh, ja, de punten die je net uh, met Albert-Jan hebt uh, besproken... de huisvesting uh, onder meer en de horeca... dat zijn punten die natuurlijk uh, iedere vier jaar weer terugkomen. Ja. steeds wordt er gezegd, ja, er wordt aan huisvesting voor jongeren gedaan... en we gaan eraan werken. Wat is nou het resultaat geweest? Heb jij daar een uh, beeld op? Uh, nou, uh, een, uh, een concreet beeld niet echt, want daar is het niet, uh, echt, over, uh, daar is het niet echt over gesproken. Uh, oh. uh, wat we wel natuurlijk weten is dat, um, dat er een grote, um, een grote rol is weggelegd voor de kei natuurlijk, of de kie. Mm -hmm. uh, uh, daar moet beter samengewerkt worden tussen de gemeente en, en, en de woningbouwcorporatie. En uh, ja, er moet beter gekeken worden naar ruimtes en de ruimtes moeten beter benut worden. Daar waren de partijen het wel allemaal over eens en dat dat samen gedaan moest worden. Maar hoe dat op dit moment uh, verloopt, ja, daar... Uh, daar was niet echt een, een, een plaatje over gegeven. Behalve dan dat Louis David Caray, um, ja toch wel de plek was uh, waar nu bijvoorbeeld jongeren in kunnen, kunnen gaan wonen. ja dat, nou, In het verlengde daarvan ook wat ik ook gehoord heb. Is dat de, de jongeren eigenlijk ook een, een, een plek willen hebben waar ze bij elkaar met, samen kunnen komen. En, uh, en met elkaar uh, van gedachten kunnen gaan wisselen. of Over al dat soort zaken die we net aan de orde hebben gesteld. En ik had begrepen dat er op een gegeven moment een discussie was om dat in het bussen uh, gebouwd te gaan doen. Maar dat, ja, dat, dat, uh, maar dat is... Is er uh, nog aan de orde geweest? Nee, dat is, uh, dat is misgelopen. Uh, die mevrouw, zij heet Maura, zij heeft twee jaar lang gestreden om inderdaad het gebouw en het busstation uh, ja. voor jongeren in te, in te delen. Maar uiteindelijk, uh, ja, na heel veel gesteggel en heen en weer, en, uh, ook vooral financieel uh, is gebleken, dat ze, uh, was, uh, was het rond. Zij zouden er voor totaal, in totaal voor vijf maanden kunnen gaan zitten. En daarna zouden uh, zou de gemeente daar andere plannen mee. En deze mevrouw zei van, ja, maar voor vijf maanden ga ik uh, dat natuurlijk niet kunnen nee, Daar is twee jaar uh, aan voor gespendeerd en dat uh, loont de moeite niet. Dus, uh, maar daar zijn... Daar hebben de jongeren zelf niet zoveel over gesproken. Wat zij vooral belangrijk vonden was, waar gaan we straks wonen? En uh, hoe kunnen we uh, zorgen dat Zandvoort voor de inwoners, maar ook voor mensen buiten Zandvoort, aantrekkelijk wordt gemaakt om ja. te blijven uh, stappen en ja, genieten eigenlijk van alles wat Zandvoort te bieden heeft. Zijn de jongeren eigenlijk nog wel tevreden met het aanbod wat ze, wat ze kunnen krijgen in Zandvoort? Want je hebt een aantal hardwoningen bijvoorbeeld hè, bij het Stationsplein. Mm -hmm. Nou, die, die woningen worden niet snel verhuurd. Ja, Als je daarop nou, inschrijft, dan uh, maak je toch een grote kans dat je zo'n woning krijgt. Want het is nou, één kamer. Willen, willen jongeren tegenwoordig meer luxe hebben? Nou, dat, uh, dat is inderdaad een punt waar, uh, waar ook wel uh, veel uh, meningen over verdeeld waren. Uh, blijkbaar de politieke partijen zeggen van... Oké, okay, logisch dat je dat je niet in een vierkamerflat wil gaan zitten, want dat is veel te groot. Uh, maar een één- of twee dat zou prima zijn. Alleen de jongeren zeiden dan weer, ja, dat vinden we prima... maar wij vinden dat het er allemaal niet uitziet. Uh, in die zin ze toch, uh, kwamen ze toch een beetje over van... we willen best in een één- of twee tweekamerflat of appartement wonen... maar niet in een betondorp. En dat kwam eigenlijk een beetje erop neer... dat ze dus een beetje, uh, ja, dat, het, dat ze ook een beetje leuk wilden wonen omdat ze zeiden van ja, als we dan toch ons zuurverdiende geld erin willen steken, dan willen we het steken in een huisje waar we trots op zijn en niet in een of andere uh, vierkante betonwoning. Uh, ja. Dat gewoon heel sterk naar voren. Maar goed, dus in ieder geval, een duidelijke, de, de, de jeugd spreekt zich uit, dat is goed. Ja. En de ja, uh, die er waren, die hadden duidelijk uh, een, een inbreng in de discussie. Oké, okay, nou, uh, wat mij betreft, hartstikke bedankt voor deze update ten aanzien van gisteravond. Ja, graag gedaan. Ik, ik hoop dat de dat de politici, de jonge politici er wat mee doen. En uh, we zullen het volgen. Oké. Okay, Bedank, we bedankt voor je, voor je dat je het even in de, in de studio uh, via de radio hebt willen toelichten. Lena, ja, ja. hartstikke bedankt. Dag Lena. Dag. Doei. Schuimt de straten af En volgt de dieven spoor Met schooiers en soldaten Hun petten op een oor Je tilt je rokken op En lacht naar iedere man Die in het donker wel durft maar overdag niet kan En bij nacht in de kroegen hier, gaat je naam in rond, bij het blond schuimend bier. babbe kom, babbe kom hier. Lekker stuk, malen meid, lekker dier van plezier. babbe is rond, babbe is blond. Een zoen op je mond, babbe je lekker kom. Ik ken ze een voor een, de heren van fatsoen. Ik zal ze nooit vergeten, zoals ze jou wel doen. Ik heb het vaak gezien, wanneer zo'n stuk verdriet. Voldaan naar buiten kwam, en jou daar liet. En dan bijna, in de kroegen hier. Gaat je naam in trond bij het blond schuimend bier. Spak op zijn zonde gelijk bang voor de duivel en bang voor zijn wij. En zuinig een cent in het zakje doen. Zo koopt hij zijn ziel weer terug en zijn fatsoen en jij moet achteraan.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 in de kroegen hier, ik je naam weer hoor bij het blond schuimend bier. Malababbe, kom, malababbe, kom hier. Lekker stuk, mij lekker dier van plezier. Malababbe is rood, malababbe is blond Een zoen op je mond, malababbe.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 Helemaal van Robin Williams. Inmiddels heeft hij alweer een nieuwe plaats. Maar deze mag er ook best wel best wel van zijn. Vandaag gedraaid op de zaterdagmiddag bij Steven. Je hoorde, you know me. Ja, er stonden net allerlei rare scherpjes in één keer over, open. Ja. Op de computer. En ik weet dat jij daar helemaal niet van houdt. Stond computer afsluiten in één keer, weet je wel. Ik <laughs> ja. denk, nou daar wordt het al met jou niet blij van. Dan dus zit ik heb mijn even handen mee in de hand kom ik nergens <laughs> meer aan. Dat maar de plaat is goed hoor. Dus, uh... Even een uh, Vancouver uh, blokje. Uh, zoals u allemaal weet uh, hebben de ploegen uh, achtervolging heren... Het niet zich niet weten te kwalificeren voor de finale. En uh, die moeten gaan dus uh, om de derde en de vierde plaats... zeker de laatste kans om een beetje goud uh, brons te halen. Dat alles kunt u vanavond uh, om half tien rechtstreeks volgen op de televisie. Of we nog brons halen. Uh, en bent u een curling fan? Ben jij een curling uh, fan? Nee. Nou, ik wel. Jij wel. Want om 12 uur vannacht... Is de finale curling tussen Canada en Noorwegen. En jij blijft er voorop, op hou je zeggen? Dat weet ik niet, als ik dat red. Maar okay. In ieder geval morgenochtend om 8 uur al die highlights op de televisie. Maar uh, als je een beetje in de, in de regels verdiept uh, van het curling. is het hartstikke spannend. Dus vannacht om 12 uur de finale Canada-Noorwegen in het curling. En waar ik absoluut ook naar uitzie. is morgen om 10 over 9 de ijshockeyfinale. Want Canada is nog één overwinning verwijderd... van het goud in het Olympisch ijshockey-toernooi. Het Gastland bereikte vrijdag de eindstrijd door Slowakije in de halve finale met 3-2 te verslaan. was trouwens een schitterende uh, wedstrijd. In de strijd om het goud neemt Canada het op tegen de Verenigde Staten. Die eerder op vrijdag Finland met 6-1 versloegen. Uh, die finale, dus morgenavond 10 over 9. Ijshockeyvrienden, ga ervoor zitten met popcorn en een glas cola... En ga genieten van uh, ijshockey op topniveau. Ze hebben elkaar ook al ontmoet in de voorrondes. Toen was uh, Amerika de sterkste. En uh, wellicht dat Canada uit is dus op revanche en uh, het halen van goud. Een aanrader, morgen 10 over negen finale ijshockey. En na die wedstrijd is het uh, over? Uh, dan is het klaar. En dan krijgen we dit jaar nog wel de WK ijshockey. Maar uh, echt, dat is een wedstrijd waar heel Canada voor uh, gaat zitten. En wij, zoals wij voor het schaatsen klaar gaan zitten. Of zaten moet ik eigenlijk zeggen. Zo zitten de Canadezen en de Amerikanen natuurlijk voor het ijshockey. Dus uh, echt even naar kijken. En wat ik natuurlijk hoop, wat ik eigenlijk niet hoop. Uh, want als je een Russische atleet bent en je bent naar Vancouver geweest. Dan kan je op de terugkomst, kan je uh, Poetin op de stoep verwachten. Want die, uh, die is niet tevreden over het aantal uh, medailles. Wat oh, de jee. Russen is oh, gewonnen. Dus, op het matje moet je komen. Ja, op het matje moet je komen. Zou je, zie dat je, zou je het hier, kijk, hier komen ze sowieso bij de koning in, En daar moet ze op het matje bij Poetin. Want hij vindt dat, dat uh, de Russen... Zwaar onder de maat hebben gepresteerd. Maar daardoor win je wel natuurlijk een beetje druk. Ja, maar bij ons word je uitgenodigd door de koningin. En als je terugkomt als Russische atleet en je hebt geen medaille, dan krijg je. foei! O, van o, Poetin. Oké. Okay. Dus. Nou, na de Olympische Spelen gaan we ons klaarmaken voor het WK Voetbal. Hebben we ook zo'n lied, hè? weet je wel? Zo'n WK-lied. Gaan we binnenkort promoten? Ja. Marianne Rebel weet er alles van. <laughs> en die plaat die komt binnenkort uit in april, uh, verwachten we. Ja. En dan gaan we hem helemaal grijs draaien bij CFM. Gaan we doen.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 Het yeah. is altijd zo leuk hè aan het einde van dit programma. Albert Jan een beetje stress uh, <laughs> op zijn vooraf. Uh. De hele dag gaat het goed, maar nu ga je met zus. Michael Bublé hoort je op de Salvoedse Radio in Heaven's met you yet. Alweer het ene laatste plaatje van vandaag, uh, Albert Jan. Ja, en nu. Uh, ja, maar nu moet ik zoeken hè. Ja, nou moet je zoeken. Oh jee. Oh in ieder geval hebben we vandaag gewonnen tegen het begon op klompen. 3-1 eindstand van die wedstrijd zijn we natuurlijk enorm blij mee. En zo dadelijk staan die heren voor je klaar tussen 5 en 7 uur. De heren van Entertainment for You. Nou, reden genoeg dacht ik zo om te blijven luisteren. En volgende week dan zijn wij er weer. Ja, Rob, volgende week weer. Ik vind het uh, was weer gezellig. Ook dan weer tussen 2 en 5. En dan doen we ook weer even de zondag erbij. Die dus zondag nogs, pakken we er ook weer bij, hè? Zondag in Kermelands. Dan mogen we weer invallen. Ja, dat hey. gaan we doen. Zeker.